...een demonstratie tegen de nieuwe regering uiteengejaagd. Daarbij werd traangas gebruikt. Aan de demonstratie deden enkele honderden mensen mee. Ze zijn het er niet mee eens dat Tunesische ministers uit de oude regering... ...in de tijdelijke nieuwe regering hebben plaatsgenomen. Piraten hebben nog nooit zoveel schepen gekaapt als vorig jaar. Het waren er 53, vier meer dan een jaar eerder. Het Internationale Maritieme Bureau zegt dat de meeste schepen worden gekaapt bij Somalië...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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb je Sabo, ik mis je een zoen. Vandaag heb ik praag een want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode. Post,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 Forever So let me in Give me another chance Another rhythm Witme van Zandvoort, ook op internet: www.zfmzandvoort.nl. Stay with that. fm Ricky don't lose that number Ricky don't lose that number Ricky don't lose that number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 Afgelopen zomer werden 91 Europese banken gecontroleerd. Het overgrote deel slaagde toen voor de toets. Critici vonden de stresstest niet streng genoeg, en daarom worden dezelfde banken in mei opnieuw onderzocht. Bij de stresstest wordt onder meer gekeken of de banken genoeg geld in kas hebben om tegenvallers op te vangen. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft opnieuw een man zichzelf voor het parlement in brand gestoken. De advocaat schreeuwde leuzen tegen de hoge voedselprijzen. Gisteren deed een andere Egypte naar hetzelfde. En ook in Algerije en Mauritanië werden de afgelopen dagen zelfverbrandingen. De mannen volgen het voorbeeld van een jonge Tunesische groenteverkoper Die zichzelf vorige maand in brand stak en een paar weken later aan zijn verwondingen bezweek. Vanaf vandaag is het Oostvaardersbos toegankelijk voor alle grazers. die in het natuurgebied de Oostvaardersplassen leven. In het bos bij Almere zaten al edelherten. Nu kunnen ook koninkpaarden en hekkenhunderen er naartoe. Volgens staatsbosbeheer zijn de gazers in het Oostwatersbos beter beschermd tegen winterse omstandigheden. In Australië heeft nu de deelstaat Victoria te maken met hoogwater. Net als vorige week.